Ik denk dat de sterren inmiddels van houding veranderd zijn en dat hij daar eerst zijn waarneming over wil opstekenen om die straks door te geven. We gaan het nog even proberen, want er zijn natuurlijk wel dingen die ons ook verder interesseren. Grossvriend, in de hoop dat je deze vraag nu wel doorkrijgt, eh, voel je je nog onhandig, zoals je jezelf hebt genoemd bij vertrek? Over. Ja, dit, deze vraag is overgekomen. Die vorige vragen zijn niet overgekomen door. Onhandigheid aan jullie kant. Um, ik, ja, ik, ik kan eigenlijk die vraag niet zo goed beantwoorden. Ik dacht dat ik nogal een handig baasje was, maar ik ben de enige die dat inziet. Dat is erg spijtig. Over. Um, Godfried Bommens, hier waarvan kun je ons horen? Over. Ja, dit, dit laatste heb ik gehoord. Op. De vraag van Berthard was hoe het weer op dit ogenblik eh, op Rotterdam plaat was. Over. Het weer is niet zo mooi als gisteren, het is een bleke zon die er net doorheen komt, waardoor de lucht net de binnenkant van een soort schelp is. Het is een beetje koud, een beetje kil, maar um, de zon schijnt nog, ik vind het wel mooi. Over. Uh, ik zou zeggen Bert, ga zelf door, we gaan het weer proberen. Ja, ik ga nog één minuutje door, in dat minuutje een vraag die aanknoopt aan het weer. Is de Multatuli-hoed strikt nodig op het ogenblik, of is de zon niet zo fel, Godvlieg, over? Ik heb nu het hoedje op wat ze in Palestina en uh, Israël dragen, wat ik daar ook gedragen heb, zo'n klein uh, lappendingetje. Over. Ja, ik zie je er al mee, en ik wou nog als laatste vraag stellen, hoe denk je de dag verder door te brengen? Daarna kun je over en sluiten maar roepen, dat hoort er zo bij, hè? over. B wel, um... Ik heb niets gedaan, uh, dan gekeken en gewandeld en dat blijf ik doen. En uh, dat is het enige wat ik uh, van plan ben te gaan doen. Het is hier prachtig, doodstil en van een enorme uh, wijte. En dat is een aanblik die is werkelijk aangrijpend en uh, om dan iets te gaan doen. Koken of, of lezen, dat vind ik gewoon zonde. Dus ik loop maar een beetje rond. Over. Gooi hem. Gooi hem eruit en roepen we Godfried nog even op. Ja. Snel nou. Ja. zie je weg. Hallo, Godfried. Hallo, Godfried, Over. Ja. Dag, hè? Ja. Oké. Okay. hè? Dag, Hallo, Godfried, Bomans, ben je nog aanwezig? Over. ga hè? Het is een dit is Bredenburg naar Godfried Bowmans, Rottemberg Platen. Ben je daar, Godfried Bomans? Over. Ik ben aanwezig. Over. Ja. Um, we hebben de uitzending dus achter de rug. En G. Gauwzwaard schudt tevreden, dacht ik. Je moet uitluisteren. We gaan vanmiddag uh, weer beginnen. Uiteraard van 12 tot 10 over 12 wordt iets later. Maar om 12 uur roepen we je op. Is dit begrepen? Over. Is begrepen, <lacht> Over. Verder alles naar wens. Godfried, over. Alles naar wens, dankjewel. Oh. Ja, over en sluiten hier begrepen.